Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee, Zee. Zandvoort, een zomerhit. Z FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu nu, Tappy. I wished for naught except to love and be loved by thee I wished for naught except to love Een hele goede avond dames en heren. Mijn naam is Ben Oveugel en welkom bij dit programma Peaceful Radio Tab aflevering 686. We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd This Love. We gaan door met een nieuwe cd van Phoenix Muziek, Music for Wellbeing. En ik dacht dat het een samengestelde uh, cd is, maar het is het niet. Het is Paul Winter samen met Carsten Roselund. En we gaan uh, daar naar de tweede track van luisteren. En wil je weten hoe die track heet, want ik kan het even niet zien zo in het schemer van de nacht. Uh, dan moet je even naar www.zfmzandvoort.nl naar programma-info. En daar vind je de playlist van uh, programma 686. Veel luisterplezier. a mi pueblo de su taller sentiendo el departamento el rumbo de su canto que saluda una beba canciones de una melodía que suena aclarar va? el ritmo de su voz ya no se más si a tu paso un día a la vez detente cuéntale que le espero coja en sus manos mi canción Als je sturensiefegus illusies achtend, ultijs pas aanma. Otras que quedarán aquí. Y los abuelos en el patio a los niños a contar Fantasía y color, aroma del verand. Si a tu paso día a la vez, desde mente, cuéntale que le espero. Baja en sus manos mi canción. Oh, <laughs> Heerlijke muziek van deze cd Shambala. Shambala is een verzamel cd van diverse artiesten... ...uitgebracht bij het label New Earth Records. Via Osho.nl tot ons gekomen. We gaan afsluiten met Erik Berglund... ...en de cd Angel Healing... ...en van het label Oriane Music. Dit was dan alweer het eerste uur van... Uh, ...Peaceful Radio Tips Happy aflevering 686... Straks aan de andere kant van het nieuws nog een uurtje met 13 fijne nieuwe cd's. Graag tot straks.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 Anderhalf miljoen mensen zijn de afgelopen dagen naar Amsterdam gekomen voor sale. Daarmee heeft het evenement aanzienlijk minder bezoekers getrokken dan bij de vorige editie in 2005. Toen duurde sale een dag langer en kwamen er bijna 2,5 miljoen mensen de schepen bewonderen. Vandaag waren er op de slotdag 350.000 mensen. Vanmiddag nam prins Willem-Alexander de traditionele vlootschouw af. Zo'n 100 historische schepen trokken op het ei aan de groene draak voorbij. Ook koningin Beatrix en prinses Maxima waren aan boord. ...van het zeilschip. Officieel is morgen de laatste dag van zeil, ...maar dan staat alleen het vertrek van de schepen op het programma. De 33 mensen die al tweeënhalve week vastzitten in een mijn in Chili... ...zijn nog in leven. Toen reddingswerkers een boor naar boven haalden... ...waarmee ze de mijnwerkers probeerden te bereiken... ...zat er een briefje aan met de tekst dat iedereen nog leeft... De 33 Chilenen zitten sinds begin deze maand vast, toen een enorme rots op de mijn stortte. Sindsdien was er geen teken van leven meer. Volgens de Chileense autoriteiten kan het nog maanden duren voordat de mijnwerkers eruit zijn gehaald. Ze zitten 700 meter onder de grond. De beveiliging van het museum in Egypte, waar gisteren een Van Gogh werd gestolen, haperde aan alle kanten. Het inbraakalarm was defect en van de ruim 40 beveiligingscamera's werkten er maar zeven. Bovendien maakten de bewakers te weinig rondes om de dieven op te kunnen merken. Dat heeft justitie in Cairo bekendgemaakt. Musea in de Egyptische hoofdstad zouden vorig jaar na een kunstroof zijn gewaarschuwd om de beveiligingsmaatregelen aan te scherpen. Het schilderij van Van Gogh dat gisteren werd gestolen is nog steeds zoek. Het doek werd uit zijn lijst gesneden en meegenomen. Het gaat om een schilderij van een vaas met rode en gele bloemen dat tientallen miljoenen euro's waard is. Het weer? Eerst bijna overal droog, later in de nacht weer regen. Morgen.